11 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De Centrale Joodse Raad in Duitsland wil dat de politie harder optreedt tegen antisemitische uitingen op internet. Veel mensen die online haat zaaien tegen Joden, schrijven onder hun eigen naam en die moeten vervolgd worden, vindt de Raad. Morgen wordt bij de Brandenburger Tor in Berlijn een grote manifestatie tegen antisemitisme gehouden. De belangrijkste spreker is bondskanselier Angela Merkel. Vooral tijdens de Gaza-oorlog in juli en augustus werden geregeld anti-Joodse leuzen geroepen tijdens demonstraties in Duitsland. In Zuid-Afrika heeft de uitspraak in de zaak Pistorius tot woede en ongeloof geleid. Pistorius werd gisteren veroordeeld voor dood door schuld voor de doodschieten van zijn vriendin. De aanklager had moord geëist, maar de rechter vindt dat daar niet genoeg bewijs voor is. In Zuid-Afrika denken veel mensen dat Pistorius een voorkeursbehandeling krijgt omdat hij beroemd of blank is. Verschillende juristen twijfelen aan de bekwaamheid van de rechter. Die bepaalt op 13 oktober de hoogte van de straf. Het OM bekijkt daarna of ze in hoger beroep gaat. In het gooi krijgen kinderen al jaren les van radicale moslims en jihadisten, schrijft NRC Handelsblad. De krant heeft onderzoek gedaan naar islaamscholen in Hilversum en Huizen.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 Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Alleen in het oosten en zuidoosten blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A27 van Utrecht naar Breda... door werkzaamheden bij knappend Gorkum, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. If I could save time in a bottle The first thing that I'd like to do Is to save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 Ja, Jim Grouchy, welkom uh, terug bij je Tweede ik je Uur. Je kunt lekker zitten graven, hè, je muziek. Uh, ja, ja, nou, een... dat is, uh, het is opvallend als je dan kijkt. Jim Grouchy is ook met een uh, vliegtuigongeluk omgekomen op jonge leeftijd. En daar zijn er een boel in Amerika die, uh, die dat overkomen is. Maar ja, daar wordt ook meer gevlogen, dus ja, waarschijnlijk is, waar. is die kans ook groter. Dat is waar. Wij zijn t, uh, <coughs> terug bij Tweede Uur, zoals ik al zei, en uh, onze eerste... Gast is daar Fred Kroonsberg. Welkom Fred. Dankjewel. Om eens uh, te zeggen, hoe gaat het nou uh, met de seniorenvereniging? Uh, vorig jaar om deze tijd hadden we de 5 euro actie om de 500 leden binnen te krijgen... Hoe staat het ermee, Fred? Uh, ik heb vanochtend nog even gebeld met de ledenadministratie. En de stand op dit moment is 560. En we zijn uh, per 1 januari uh, van dit uh, jaar begonnen met ongeveer 532. Okay. Dus het, uh, het, loopt, uh, het, het loopt. En een aantal van onze vrijwilligers uh, die zijn op pad met een uh, complete informatieset. En uh, aan de hand daarvan uh, zijn we dus bezig om nu te werven. Want uh, elk lid is er één en hoe meer leden we hebben, hoe beter ook de financiële basis van de vereniging. Ja. Ja. Ja. En hoe meer je kunt doen voor de mensen. Absoluut. Ja. Ja. Wij hadden net uh, de burgemeester uh, hier ja. te gast. En, uh, nou ja, er gaan natuurlijk een paar dingen gebeuren in de gemeente. En uh, die hebben zeker ook uh, invloed op uh, de ouderen in onze gemeente. Wat, wat vind je daarvan? Nou, we hebben dat natuurlijk zien aankomen. En uh, ik ben erg blij dat afgelopen week er een bijeenkomst is geweest. Een voorlichtingsbijeenkomst over de WMO en de AWBZ. Uh, daar waren maar liefst meer dan 70 uh, mensen op afgekomen. En Gert-Jan Bluis, de verantwoordelijke wethouder financiën... en ook voor een stuk decentralisatie, die uh, heeft daar uitleg gegeven... Er zijn ongeveer twintig vragen gesteld. Daar heeft hij heldere antwoorden op gegeven. Ik plaats wel de kanttekening dat we natuurlijk nu eerst eens moeten afwachten in het nieuwe jaar hoe het allemaal in de praktijk gaat, gaat lopen. En dat zullen we nauwgezet volgen. Maar de antwoorden werden door de mensen bijzonder op prijs gesteld. En het feit ook dat een wethouder naar de mensen toekomt. is natuurlijk ook een, een uitstekende, uitstekend gebaar. Net als de burgemeester hier net. Uh, Waar was die bijeenkomst? Die was in de krocht. In de krocht. Okay. En dat waren natuurlijk veel mensen. We hadden gedacht 40, 50. Maar het was, er moesten stoelen bij. Nou. Een goede zak. Ja. Die vragen die, uh, uh, zijn beantwoord, de antwoorden worden op papier gezet. En inmiddels hebben we van jullie uh, ZFM ook een uitnodiging gekregen. Voor het programma Muziek Boulevard. En daar uh, gaat Nico Assendelf. Die ook de organisatie had. Wat uh, waarschijnlijk uh, met nog iemand. Of met mij. Maar het heeft een wat politiek accent. Dus dat laat ik dan liever even aan een over. Uh, vertellen hoe, uh, hoe we de toekomst. Wat dat betreft de belangenbehartiging tegemoet gaan treden. Want ook dat is een onderwerp. Waar we uh, heel veel tijd en energie in steken. Ja. Nog een vraagje uit de actualiteit voor diezelfde gemeente. Uh, het overplaatsen van diensten en ambtenaren naar Haarlem toe. Uh, kijken jullie met zorg uh, dat de gemoed of. Vertrouwen. Uh, Jij als uh, ex-politicus uh, weet hoe het uh, raadhuis in elkaar ja, zit. Ja, nou, ik had me voorbereid uh, uh, op het uh, vertellen hoe de vereniging ervoor ja, staat. Ja, dat komt, dat komt. En de politieke vraag, die neem ik mee en die geef ik mee aan Nico Arsendellert. En die gaat dat dan in het volgende programma beantwoorden. Okay, dat ja. lijkt me ook wat zuiver goed. Helemaal goed. Want uh, ja, in ieder geval heeft het invloed op jullie leden. Ja. Uh, uh, ja. Hoe de gemeente zijn organisatie ja. verandert. Ja, ja. ja oké, okay, goed. Ja. Hou maar het daar vervolgd, zo moet u dat zien. Oké, okay, houden we dat nog even voor de volgende keer. Uh, de vereniging. Waar wil je het over hebben? Het winterprogramma, activiteiten de komende tijd? Nou, ik wil even melden dat er uh, op dit moment een, uh, natuurlijk een actie loopt. Uh, mensen die uh, aan onze vereniging uh, willen ruiken, om het zo maar eens te zeggen... die kunnen uh, dit jaar, voor dit jaar, voor 5 euro lid worden... Kunnen dan volwaardig meedoen aan alle activiteiten, krijgen ook de nieuwsbrieven die nog uitkomen. En uh, kunnen op die manier dus uh, eigenlijk geheel vrijblijvend kijken of het bevalt en hoe dat gaat. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een hele uh, lage instap, 5 euro, om ja. eens kennis te maken met, uh, met uh, daadwerkelijk kennis te maken met onze activiteiten. Want voor een jaar lidmaatschap betaal je? Uh, dat is de insteek 25, uh, 20 en 15 euro, okay. waarbij we vooral tegen de mensen zeggen, 15 euro is eigenlijk bedoeld voor, de, uh, voor een partner die erbij komt. Als je met z'n tweeën bent. Ja. Dan, uh, dan gaat de teller natuurlijk ook gauw omhoog en uh, daarom hebben we eigenlijk gezegd, die, die laagste, dat adviseren we dan ook meestal, kiezen dan voor die 15 euro als je uh, samenwoont. Of, of, of. of als ondersteunend lid, want dat kan toch ook? Dat al? kan ook. Dat kan ook. Er zijn natuurlijk mensen die misschien ja. nog niet zo ver zijn dat ze van de activiteiten gebruik maken. Maar wel jullie een goed, nou ja, een warm hart toedragen. Dan kunnen ze natuurlijk ook ondersteunend lid nou, worden. Nou, dat is een hele bijzondere aanvulling. Dank je wel. Ja. Ja. Heel goed. Ja. Nou, wat er allemaal gebeurt, is. Er worden musea en theatervoorstellingen bezocht. Er zijn stadswandelingen. Mensen gaan regelmatig samen uit eten. Wordt georganiseerd. Klaverjassen elke week in Britsje. Nordic Walking met een uh, gediplomeerde vakkracht. Er is nu een wandelgroep die de duinen ingaat. Er zijn dagtochten. Er zijn, uh, uh, is een vijfdaagse uh, vakantiereis uh, naar Emmen pas geweest. En uh, dat is uitstekend verlopen. Ondanks het feit dat er veel hobbels werden genomen. Maar uh, het echtpaar uh, uh, Kuipers Kuiper heeft ja. dat op een uitstekende wij wijze opgevangen. Uh, we gaan uh, in oktober vijf dagen naar Berlijn. Zo. En dat is best leuk om ook het buitenland eens een keer weer uh, onder de ogen te zien. Er komt een modeshow. Het zwemmen gaat gewoon door en is betaalbaar gehouden. Vandaag uh, gaan de mensen weer fietsen. Het is mooi weer, dus dat is prachtig. Zangkoor voor Anker. Elke week. Je kan zien. Woensdag, hè? Woensdagmiddag is dat. Woensdagmiddag. Uh, we hebben informatiebijeenkomsten, feest- en bingo-middagen. En er is een uh, groep van ongeveer acht, negen mensen... die uh, uh, mensen bezoeken, contact houden met mensen. Uh, eventueel verwijzen of signaleren als dat nodig is. En ook, uh, uh, als het ware, adressen opkrijgen op als daar behoefte naar is... vanuit uh, de belastingservice en uh, zeg maar het ombudswerk... wat door uh, Nico Arsendelff wordt gedaan. Ja. En dat is best veel. Hé, hey, leuk die modeshow. Daar wil ik even. Jij ja, bent natuurlijk gek op mode. Waar is die modeshow? Ook in de krocht. Ook in de krocht. En de uh, mensen zelf lopen. Ach, nou dat is leuk. Dat, dat is iets heel anders dan wat in het Huis in de Duinen wel eens gebeurde. Een modeshow, maar dat was dan vanuit commerciële leven, ja. activiteiten. Dat is anders. Nou, het, wordt, het is wel een bedrijf die ja? de spullen natuurlijk ter ja, beschikking natuurlijk. stelt. en er ook uh, wil verkopen. Dat is logisch. Die kleedt ook onze mannenkens aan. Maar uh, de, de, de vrouwen, meestal vrouwen... Ik ja. weet niet o, of er een man bij het. is... Zou het zou toch wel leuk zijn als er ook een dressman bij ja, zou zijn... In plaats uh, van alleen ja, ja, Ik zal het doorgeven aan de organisatie. Hoezo, Fred? He? Hoezo, Fred? <laughs> ik zal het doorgeven aan de organisatie. Oh, <laughs> en uh, ja, de mensen hebben er zoveel lol in... Want we hebben het al een keer gedaan... Ja. En dat was een, uh, ja, het was een dat was samenwerking. Uh, ik ik heb het zelf ook open. een keer gedaan. In het, ik werk als uh, ziekenverzorger in een verpleeghuis. En uh, daar was een van de mannen kent ziek geworden. En die, toen vroeg dat bedrijf: Goh, wil jij niet lopen? Nou, die mensen vonden het natuurlijk prachtig dat dan een van hun zeg maar, meeliep. Maar het lijkt me hartstikke leuk als de mensen zelf. Ja. Uh, ja. Uh, en het is ook kleding voor hun natuurlijk. Ja. Dus ja, daarop. En dan kunnen ze zien hoe het staat. Precies. Hartstikke dus een uh, bon. goede samenwerking. Leuk. Dat is het in, in, in grote lijnen. Dat ik gaan we deze dat ik wat vergeten doen. Als je te weten bent, maar dan moet je, moeten ze me maar niet kwalijk nemen. Ja. Want het is, het is tegenwoordig zoveel. Ja. Dat uh, gaat goed. Uh, je geeft daar rugbaarheid aan via de nieuwsbrief voor alle leden en aangeslotenen. Uh, Treden jullie nog wel eens naar buiten om wat reclame te maken, om nieuwe leden te krijgen? Met dit programma bijvoorbeeld? Ja. Of een activiteit? Ja. Nou, ZFM is natuurlijk een goede bron. Uh, wij adverteren ook. Oké. Okay, de... Dus er staat een advertentie ja, ja. In, het, uh, in de Zandvoortse, in de Zandvoortse Geef Koran. Ons de vijf. Hè? Dat Geef ons de vijf. En we, uh, doen ook, we werken ook samen met Pluspunt. Pluspunt uh, kan gebruik maken van onze nieuwsbrief. En daar uh, worden vaak dan informatie van hun erachter uh, geniet. En wij uh, uh, hebben dus weer de gelegenheid gehad om in het prachtige blad van Pluspunt ja. een eigen advertentie te zetten. Oh ja, ja. hartstikke mooi. Ja. ja, en dat, uh, dat wordt dan gelijk overgestuurd. En daar staat echt heel uitgebreid in ook uh, wat de activiteiten zijn. Hè? Ja. Dus dat is best een behoorlijk grote advertentie. Prima. Ja, ja mooi. Ja, ja. ja de, nou ja, die vraag uh, hoef ik dus nauwelijks meer te stellen. De samenwerking is er met Pluspunt, met de oudere adviseurs en dergelijke. We stemmen af. Ja. Dat moet ook. Ja. Want je moet natuurlijk niet allemaal hetzelfde gaan doen. Ook niet met, met z'n allen in één vijvervis. Nee. Dat kan niet. Nee. Dus we stemmen af. Eens zoveel tijd heb ik uh, overleg. Om even te kijken hoe gaat het, hoe loopt het, we, zijn er aandachtspunten? Uh, ja, maar kijken waar jullie nog meer voor elkaar ja, kunnen betekenen, precies, natuurlijk. Precies. Dus dat is wel heel heel goed. Nou, het is dus die 5 euro is tot, is een lidmaatschap tot 1 januari 2015. Hè? Dus tot het eind van het jaar ja. eigenlijk. Nou, ja, dat is natuurlijk, dat is prima. Uh, maar nou, daar staat 50 jaar of ouder. Dus, maar daarom zei ik dus net ook... Van, er zijn er misschien mensen die jonger zijn... maar die jullie wel een warm hart uh, toedragen. Ja. En die zouden natuurlijk ook gewoon lid kunnen worden. Ja, de, maar daar zit een, uh, een ergie onder. Meestal hebben mensen het idee... dat als ze lid worden van een seniorenvereniging... dat ze dan ook meteen oud zijn. Ja. En dat is natuurlijk nou, niet ik, zo. Maar het, het hangt altijd van de Ik kan dat ontkrachten, markt. want ik, ik ben zelf... toen ik 50 werd, onmiddellijk lid geworden van de AMBO... En ook van een seniorenvereniging toen. Omdat ik vond dat er uh, in de toekomst... en er zijn natuurlijk heel veel mensen van, van mijn generatie uh, straks uh, allemaal ouderen. Dus natuurlijk de, de grote grijze plaag uh, die er al is en die er natuurlijk nog aan zit te komen... En ik vind zeker dat, uh, dat die een extra ondersteuning nodig hebben. Dus vandaar dat ik al lid ben geworden. En ja, als mensen dan zeiden van, ja, maar jij bent toch helemaal niet oud? Ik zeg nee, maar daar gaat het er ook helemaal niet om. Het gaat er niet om dat je oud bent. Het gaat erom dat je wil meesteunen. En dat je dus wil uh, krachtige vuist wil kunnen maken met elkaar. Ja, ik kan het niet mooier zeggen. Ik vind dat je dat... Uh, uh, uh... Dat, dat stukje dan ook fantastisch voor me heb doorgeprikt. <laughs> ja, echt? Daar ben ik blij mee. Graag gedaan. Ja, ja. Nou ja, als je het liever... Je mag het toch een keer zeggen hoor, zelf. <laughs> nee, hoor. Ik, ik ga dat niet herhalen. Je nee, deed uitstekend. Uh, betere reclame kan je niet. Nou, ja, het, is, het is uit mijn hart, dus het is, uh, <laughs> zo is het, dat. Is, het is niet van een papiertje. Het laatste nog even. Uh, je kunt bellen naar ons om, uh, om te zeggen: van, uh, stuur ons zo'n zo set toe met informatie. En we hebben twee mensen die zich daarvoor inzetten. En dat is Els Kuiper. En dat is 5718205. Of onze sectariaat Yvonne Verhoeven 5731034. En je kan natuurlijk als je de beschikking hebt over je computer... terecht bij wwwseniorenvereniging liggend, maar in zandvoort.nl. Nou, dat moet toch een hele eind komen. Ja. Even een klein stapje terug in de geschiedenis. Uiteindelijk zijn jullie voortgekomen uit de ANBO. Ja. Uh, Om nou, een heleboel redenen zijn jullie zelfstandig geworden... Berk, heb je nog contact met AMBO? Of, of helemaal niet meer? Dat is over. Ik heb persoonlijk geen contact met de AMBO. Nee. Hebben we de, nog een AMBO-zandvoet? Uh, ik denk dat... Uh, maar ik weet het niet. Gezien het aantal leden zou ik bijna zeggen nee. Jawel. Ja, Terwijl, al, want er ik, ik, ik, ja, en die zijn natuurlijk uh, gewoon lid. En, maar ik denk dat die uh, bij Haarlem terecht kunnen. Maar okay. dat weet ik niet zeker. Okay. Ik uh, ben ook lid van AMBO. Uh, ook. Van de seniorenclub, maar uh, vereniging, maar ook uh, van de Ambo. Omdat ik uh, nogmaals uh, vind gewoon dat uh, die partijen allemaal gesteund uh, moeten worden. En uh, ik, ik zie ook helemaal geen reden om niet van beide verenigingen uh, lid te kunnen zijn. Hè. Je kunt ze natuurlijk allebei ondersteunen en uh, het beste eruit halen van de beide partijen. Dat is ieders individuele keuze. Nee. Ah, precies wij niets mee te Nee. Daarom. Oké, okay, daarnet zag ik jou even praten met uh, Ria ja. van Trouwcafé. Ja. Iets wat je interesseert? Ja, zeker. Ik heb het volgertje, neem ik mee. En uh, we gaan dat eens even rustig doorlezen en bestuderen. Want wij hebben natuurlijk een doelgroep die met het, uh, geconfronteerd het levenseinde geconfronteerd wordt. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja. En, en Ria zoekt contact in Zandvoort. Nou, om dat eens een keer hier te presenteren. En we doen af en toe aan voorlichting. Dus uh, wellicht okay. dat dat een, een, een nieuwe uh, ja? voorlichtingsactiviteit ja. gaat worden. Ja. Nou, wie zal het zeggen? Vond het leuk om het te zien, in ieder ja. geval. Ja, oké. Okay. Ik zie, je hebt een lijst. Zijn de onderwerpen naar voren gekomen die, die jij naar voren wilde brengen? Jullie hebben me voldoende uh, podium <tiedacht> geboden. Uh, mijn hartelijke dank. Ja, als oud-medewerker van Goedemorgen Zand wordt leuk om een keer achter de microfoon te zitten. Om jou hier te zien. <tiedacht> <Ja, goed. tiedacht> Oké, okay, Fred, bedankt voor je, Graag voor je, gedaan, je komst. Hè? Graag gedaan. Komst. Goed, Guus Meuwes, Het is een nacht.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 Een zijn De het wordt ja, een Dat hopen wij dat het en de nacht dat heeft een beetje wordt. te maken met het volgende onderwerp, ja, ja, ja. denk ik. Want we hebben hier uh, William Appelman. En die heeft samen met Werner Koenraad in ieder geval een plan. Yeah. Vergunningen en dergelijke zijn nog allemaal nog niet rond. We praten over een plan en een idee. Juist. Maar het is wel een heel leuk idee. Ja. Vertel. Maar Werner Koenraad is natuurlijk uh, een van de twee eigenaren van Club Natiek. De strandpavillon, het jaar rond Strandpavillon hier uh, in Zandvoort. En uh, wij willen samen een autonieuw auto feest organiseren, en, uh, met Swing Station dus, dat is mijn concept, mijn uh, bedrijf. En uh, dus, uh, Swing Swingstation en uh, uh, Club Natuurlijk uh, willen een willen een nieuw feest uh, gaan organiseren. En dat is natuurlijk nieuw, uh, uniek uh, en ook nog nooit zo op deze manier bij een, met echt een strandpavioen uh, uh, in Nederland. Ja, dus uh, we gaan ook een uh, geschiedenis schrijven, als dat ja, al mag, nou, zeg, van de iedereen, burgemeester. Heb wel eens een uh, oud en nieuw nee. feest in Zandvoort? Nee. Ja, voor iedereen ja, toegankelijk. Ja, bedoel. precies. Ja. Dat, is... dat hebben we nog niet gehad. Aan he? het strand. Aan het strand. En dan nog aan het aan strand. strand ook. Ja. ja. ja. Dus uh, natuurlijk uh, berichten we ons pra ook op de uh, heel veel uh, toeristen die er komen. Die ook graag uh, op oud en nieuw wat willen doen. De, de Duitsers, uh, Sylvesterparty. Party. Ja. Dus we kijken eventjes uh, hoe we hem gaan invullen. Het Want, wordt niet echt een Zandvoortsfeestje. Het wordt echt een feest voor iedereen die hier in Zandvoort is. Maar voor de oudere jongeren. De oudere jongeren. Daar is ik ook bij. Ja, Swingstation is vanaf 30 plus. En natuurlijk zal ik een enkele oudere die een kind heeft van een jaar, uh, van een ouder, oudere tiener... Zeggen we, nou ja, die uh, kan net niet, uh, kan die al eventjes ergens uh, een beetje wat doen. Dan, dan zullen we nog wel eens een, een oogje toeknijpen. Maar uh, eigenlijk geen uh, jongeren. Ge geen Wordt het niet een dancefeest? Echt, uh, nee, of, niet de okay. dance in de zin van Bloemendaalfeestjes, uh, ja, ja, ja, ja, ja. uh, House ja, and Dance. Die... Kijk, wat het wel is, uh, swingstation organiseert, uh, heeft de muziek uh, in principe uh, van uh, disco en dance classics. Ja. En dan uh, uh, bij, uh, bij Club Notique willen we twee areas doen. Eentje waar meer de jaren 70 en 80 en 90 muziek is ja. en de andere area waar meer de moderne muziek is. Ja. Dus uh, van uh, nu uh, de, de zeros zeggen we dan uh, in het uh, jargon dus de uh, 2000 en 2010 al die jaren. Dens House, uh, dus uh, ook Armin van Buren, David Guetta zou je daar horen. Ja. Voor ons de oude jongeren. Ja ja ja ja. Maar je krijgt de DJ muziek aan de. Ja aan de DJ kant. muziek. Uh, geen band, uh, maar wel allemaal maar ook mooi en stijlvol uh, wil ik uh, in uh, smoking of iets wat daarin uh, richting die oh, gaat. Oh, we gaan er kleding voor schrijf. Ja, we Kom. gaan wel weet uh, zeker met... Uh, kijk, natuurlijk uh, uh, ben mij altijd al gewoon verzorgd en casual goed uh, netjes gekleed. Ja. Maar voor zo'n oud nieuw feest willen we het, het stijlvol maken. En uh, ja, dan, dan moeten we allemaal uh, wel uh, dress to the occasion. Ik, ik denk dat alle dames dat in ieder geval erg op prijs willen ja, stellen. Ja. Vaak zijn de heren daar iets minder enthousiast over, want die vinden het dan uh, ja. wat, wat lastiger om in een apenpakje rond uh, te moeten lopen. Maar jij gaat niet lang. Ik heb nog een, uh, een baljurk hangen. Nou, uh, kijk, ja. ja. Maar uh, als je maar Hij wel tastbaar is, uh, is hè, niet te lange hakken, toch? Niet te uh, hoge hoge hoge hoog haaken. Wil wil wil ja, nee, dat klopt. Ja, nee, maar dat is wat lastiger hoor. Met een baljurk. Nee, maar goed, er zijn natuurlijk genoeg kleding, uh, feestelijke kleding. Ja. Waar je zeg maar uh, ook nog lekker in kan dansen. Want ja. als je naar een bruiloft gaat, dan heb je vaak ook uh, kleding aan wat erg mooi en feestelijk is. Precies, maar dan ga je precies. toch ook uh, de dansvloer op bij de meeste bruiloften. Dus ja. dat moet wel kunnen. Kijk, en ik noem dat dan casual chic. Dus uh, dat is een soort escape ook voor de heren dan uh, eigenlijk van, nou trek je je beste pantalon aan. En uh, verzorgd overhemd, uh, jasje eventueel nog. Uh, nou, en, maar we gaan even, even goed wel, uh, we doen het wel op heel stijf en chic, maar we gaan ook nog ongedwongen lekker dansen. Uh, we mogen ons uh, uit ons dak gaan, zou ik zeggen zo. Uh. Ja. Maar het is van casual chic tot en met smoking. Ja. Ja. Dat maakt niet zoveel uit uh, nee. wat je kiest. Maar en dat is zo leuk. Range, Kijk, ik, heb al, uh, ik doe al uh, sinds 2005 uh, feesten. En dus 2005, 2006 was mijn eerste uh, oud-nieuw feest. Ja, het is zo leuk om dat te doen. Het is altijd een speciale avond. En, uh, dus je zal zien: er komen mensen ook gewoon uit weer heel Nederland. En nou, ik denk nu ook als we gauw. Uh, Toestemming krijgen dat er ook gewoon wel weer heel veel meer Duitsers, als die worden aangemaild eh, door de lokale hoteliers en nou, je zeggen ja, het hebben, VVV heeft daar uh, natuurlijk mooi... ook wel een mooie ja. taak in en uh, ja uiteraard ja. ook want er zijn natuurlijk genoeg mensen die hier oude nieuw komen vieren ja. of vieren die in ieder geval hier willen zijn met oude nieuw, nou ja. die zijn natuurlijk prima welkom op zo'n feest. Ja, dus en dan denken wij dat we zo een beetje met uh, 300, 400 personen aan zouden kunnen. En dan willen we natuurlijk op het moment Supreme uh, de champagne en de vuurwerk uh, afsteken. Uh, begin nou, dan... Heb je ook vergunning voor nodig? Mag ik aan Ja, nou op het strand hoef je niet... Uh, voor vuurwerk? Nieuw hoef je niet de vuurwerkvergunning uh, te hebben. Ach nee, natuurlijk niet. Het nee. valt binnen de algemene... Ja, maar wel natuurlijk, voor de, of we tot drie uur, zeg maar vier uur... drie of vier uur willen doorgaan. Daar uh, ligt nu een verzoek voor bij de burgemeester. Nou, er is... Ik Meen vorig jaar dat ik begrepen heb, uh, is er al een keer een verzoek geweest uh, en een toestemming om dat te doen. Maar er heeft geen van de paviljoenhouders uh, toen uh, gebruik van gemaakt of van de vaste paviljoenhouders, standpaviljoenhouders. Ja. Maar nu is dus weer uh, opnieuw het verzoek gedaan, omdat het dus niet een, uh, een blijvende mogelijkheid was. Moeten we moeten weer opnieuw even die aanvraag doen. En uh, nou. Dat zou toch mogen, ja. hè? Ja. Zou ik zeggen? Ja. Nou ja, nou ja. Je, kijk, er zitten natuurlijk ook wel wat uh, dingen aan vast. Hè, want dan moet natuurlijk wel het een en ander georganiseerd worden. Alhoewel er is genoeg parkeerruimte op de boulevard, ja. lijkt mij, ja. Ja. tegen die tijd. Hè, het, het, natuurlijk zit op een stukje wat, uh, wat redelijk rustig is uh, qua goed bewoners. Hè, dus het is goed bereikbaar. Ja. Dus dat zou toch wel moeten kunnen. Het is eigenlijk gratis parkeren, want uh, vanaf acht uur s'avonds is het uh, vrij. Dus nou ja. Kijk, misschien dat we met een diner doen uh, een soort ja, dan iets met Combinatie. eten dat we voor een bepaalde groep op tijd beginnen dat moeten we even goed nog uitdenken het hele plan maar uh, ja, anders uh, kijk het feest uh, dacht ik zo rond negen uh, uur te laten starten en voor 12 iedereen voor half twaalf iedereen binnen dat we langzaam naar dat uh, Normans ja. Prime uh, kunnen in alle bewustzijn en blijdschap en zo. dus uh, we goed uh, ja, ja dat kan kan we kunnen toewerken. Er zin in. in. Ja. Ja. Leuk. Dus uh, ik denk dat ik ook maar gelijk, misschien moet ik uh, de volgende stop, ik zit nu hier bij jullie op de ZFM. Ga ik de volgende stop ga ik, uh, op het uh, gemeenteraad uh, met het gemeentehuis doen om ze allemaal uit te nodigen. Ja. Voor het feest. <lacht> <Ja>. <lacht> dan gaan die bellen wel rinkelen. Ja. Oh, zijn we zijn er nu mee bezig. Hey, het is nog zomer. <lacht> <Ja>. <lacht> Jullie gaan een behoorlijke organisatie tegemoet, want je zult ook dingen als EHBO en dergelijke, brandweertoezicht, nee schieten. Nee hoor, nee hoor, dat hoeft allemaal niet. niet. Zo. Nee hoor. Dat zit al inclusief in de vergunning van Nautiek? Nee, maar kijk, je moet niet denken aan uh, massa mensen. Zo, kijk, drie, 400 mensen. Uh, ik had uh, bij, Noti uh, bij had ik ook 300 mensen in huis. En hm. daar hoeven geen BHBO te zijn. Er moeten wel BHV'ers zijn. Ja. Mensen die dus van de horeca uh, weten van, nee, hey, wat ja. doen we de ontruiming? Uh, dus die hebben dus hun papieren. Maar meer is niet nodig. Hm. En we geven, kijk, als er een vergunning is, dan weet de brandweer waar, uh, wat gebeurt. He, dus ook bij een club natiek dan. En, mensen uh, zijn, zijn op de, de hoogte van de... Dat zijn geen bizarre dingen hoor. Uh, dat ja. valt allemaal mee dus. Ja, absoluut. Er zal een toegangsprijs uh, gevraagd ja. worden. B ja. In welke prijs denken jullie? Ja, 30, 35 euro. En dan ja. zit dan inclusief uh, hapjes. Dus de oud en nieuw hapjes. Uh, Odebollen, uh, oppervlappen. En het uh, champagne champagnedrank. En een glaasje champagne. En uh, een champagneglas. Dat ja. natuurlijk heeft zich toch verbonden aan... Ik, weet, ik ben even vergeten welk uh, champagne. Ja, merk. Volgens Louette. Uh, uh, ah, dat zit, daar bij dat zit oh, al Je uh, krijgt een stukje sponsoring. Uh, uh, ja, misschien moeten we het er uh, even uh, over uh, hebben. Kijk, ja. zover zijn we niet maar ja. oefen, maar dat gaat Het idee dan, maar. Is, het klinkt me heel erg gezellig ja. en leuk in de oren. Het idee. Ja. Want het, inderdaad, zoals we net al vaststelden, hebben we in Zandvoort eigenlijk nog nooit gehad. Nee. Een, een, een groot oud en nieuw feest. Ja. En dan zeker op het strand. Precies, en dus je hebt natuurlijk wel voor de jeugd in de, in de kroeg uh, hier in het die uh, feesten natuurlijk. Uh, maar ja, ik denk, uh, daar gaat een doorsnee 40 er niet naartoe of 50 er zo gauw. Misschien, uh, ja ik weet niet, ik kom daar niet, maar wat ik wel begrijp. Nee, nee, nee, nee. Uh, dus voor dit, ja, het is net als we. Uh, ik ben ook wel bij Villa Westend geweest uh, in Velsenbroek. Daar heb ik de eerste twee oud en feesten gedaan met hun. Alweer uh, 7, 8, 9 jaar geleden of zo. Uh, ja, en dat was ook gewoon fantastisch, uh, chic en stijlvol. En ja, uh, dat is, ja. dit, wordt dit ook weer. Ja, het grappige is dat je dus twee doelgroepen hebt. De, de, laten we zeggen de, de dance mensen. Ja. En nou de, de oudere jonger of de jongere ouder. <laughs> Hoe je ja. het maar wil. Ja, dat is dus een hele grote groep euh, mensen die evengoed van die moderne muziek houden. Ja, ja hoor. Ja. En, uh, ja. kijk, Misschien niet de hele avond. En daarom is het leuk met zo'n feest dat je ook zegt... Oh, ik ga nog even naar de disco area switchen, toe. Ook, je kan even switchen, je kan even lopen. Kijk, en, en we zullen ook uh, bij de bar... We moeten even kijken hoe we dat met de muziek doen, want het is nooit schreeuwend hard hè, bij ons, dus uh, ook als je eventjes zo rustig wil zitten, dan kan, heb je daar ook nog die ruimte van nou, Als je, van je schoot, kan praten en... met elkaar. Ja, ah. kijk, uh, ja, wij staan erom bekend om het gewoon niet te hard te doen, ja. dat wil ik niet. Ik wil gewoon Heerlijk. zelf persoonlijk de hele avond aangenaam lekker kunnen vertoeven daar. Ja. Maar ook niet alleen dat, dat feest, alle feest weet je wel, dus anders ben je gauw je oor uh, uh, ja. aan het verspelen. Ja. Goed, ja. maar het Wacht is nu op toestemming van het raadhuis. ja. En dan kun je hier gang gaan. Ja, ik hoop dat dat. Het is alweer 13 september. Dus ja, eigenlijk wil je de commerciële. het goed inbedden. dan ja. moet, je, moet je zo snel mogelijk beginnen. Ja. Dus ik ga van de week maar eventjes een telefoon. Even luisteren, ja. Wat, wat, wat is de normale periode? Dat je zeg maar. Een vergunning moet aanvragen. en dat je dan gemiddeld antwoord kunt krijgen? Ik, ik geloof ze zeker. Ja dat is een standaard, eh, standaard, standaard iets, termijn. Uh, ja. maar hij ligt er al uh, drie weken. Ah, ja. oh, dus je hebt nog drie weken de tijd. Uh, ja zij. Zij ja, hebben ja, nog drie weken de, weken de, de tijd ja, om dat ja, te ja, over. Ja. ja. ja. Nou, Goed. ik ben benieuwd. Ik, ik, ik denk persoonlijk dat ik uh, dan uh, wel uh, wat dames zou willen optrommelen om naar uh, een uh, feestje gezellig, te bouwen, uh, ja. mee naartoe te gaan. Ik ja. heb vorig jaar gewoon thuis gezeten. Maar ik bedoel, ik vind, denk dat ik het leuker zou vinden om gewoon... Uh, nou nee, ja, oh ja, wie weet, als je een beetje bal gaat, ga je niet met de fiets natuurlijk. Maar nee, anders, uh, nee, die die bal, nee, maar die baljork is, is inderdaad... Of, uh, ja, die is trouwens ook strapless, dus ik vrees dat dat niet zo'n groot succes wordt. Want als ik, als no, ik ga dansen... Hangt er vannacht. Gaat de bovenkant misschien wat zakken. Dus dat, ja. <laughs> dat lijkt me niet zo, is voor twaalf in ieder geval. voor twaalf, he? nee. Nee, het lijkt me dat daar een andere outfit beter voor geschikt okay. uh, zal zijn. Maar ja. ik, ik ben daar zeker geïnteresseerd in. Ja. Ja, maar. Zandvoort wacht in spanning af ja, op de vergunning. Op de vergunning. Clubnatic en Swing Station, die ja. gaan ervoor. Nou. En jullie gaan uh, naar buiten komen als dat inderdaad ja. allemaal rond is. Toi, toi, toi. Dank u wel. Ja, Bedankt voor je komst. Ik ben en, heel, en, uh, heel benieuwd naar de reacties hier voor de luisteraars. Ja, nou, ja, ja, die tegen de die tijd uh, kunnen we misschien nog een keer uh, Werner uitnodigen. Dat die echt komt vertellen wat het programma is. En nog even extra aandacht eraan geven. En namen noemen. En namen noemen van wie er komt spelen en zo. Nou, bedankt okay. voor de komst. Goed. Wij gaan uh, luisteren ja? hè, naar ja, nou, Dave. nu maar echt uit de ja, Ja, Dave Borbeck, take five.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 Een hele oude Dave Brubeck. Zelfs ja. mensen die niet van jazz hielden, vonden dat toen een geweldig nummer. En hey, dat is nog steeds zo. Dat is nog steeds zo. Egoet, <laughs> ja. Timmermans. Goedemorgen. Goedemorgen. Enigszins bezweet, hard fietsend hier naartoe gekomen ja. om op tijd te zijn, maar uh, welkom. Bedankt dat je er bent. En uh, jazz. Jazz in Zandvoort. Het programma gaat weer starten 2014, 2015. Mooi, mooie ja, mooie volg inderdaad. Mooie vol. Ja. Uh, Gebouwde Krocht, ja. dat, uh, daar is het standaard natuurlijk uh, op zondagmiddag. Vertel, waar ja. we beginnen we mee dit nou, jaar? we beginnen de keer met. Uh, oh, hier, op de begin, het is het dertiende seizoen alweer. Als je er weer zat, dat is het toch wel heel leuk, want dat je het nog zo lang kan volhouden. Uh, morgen beginnen we met Marjorie Barnes. Dat is een uh, Amerikaanse zangeres die uh, heel lang in Nederland heeft gewoond omdat ze getrouwd is geraakt met een Nederlander. <laughs> ja, die is hier naartoe geëmigreerd. Inmiddels is ze alweer van hem gescheiden. En ze heeft hier een tijdje les gegeven aan de conservatoria, van, uh, heel, toen, wat toen het conservatorium van Hilversum was. Dus dat betekent dat heel veel huidige jazzzangeres uh, haar als docent hebben gehad. Ja. Maar uh, ja, ze is teruggegaan naar Amerika. Uh, ze is inmiddels weer, toch weer teruggekomen. En uh, ja, ik, ik, ik ken haar al heel lang. Ik heb uh, vroeger vaak met haar gewerkt met het trio van Lex Jasper. En uh, ja, het is gewoon een, zo'n zo echte Amerikaanse zangeres. Het uh, verschil vaak met, met Nederlandse zangeres vind ik vaak dat je echt kan merken dat ze... Ja, ze zijn vanaf een derde jaar in die kerk opgegroeid. Yeah. En ze hebben een soul en een spirit, daar word je helemaal koud van. En dat... Uh, ja, en dus dat veel. is meteen de repertoire ook. Nou, zij ze is heel breed georiënteerd. Maar ik weet dat ze gek is van Sarah Dat is haar grote ja. voorbeeld. Dus ik uh, weet vrij zeker dat ze heel veel stukken van Sarah gaat uh, gaat zingen. Ik heb al wat dingen doorgekregen. Maar zoals het bij jazz is. Je gaat niet alles tot in de puntjes voorbereiden. Je moet ook wel een beetje wat aan het moment zelf gaat overhangen. Maar ik zag er wel een hoop stussen, st, uh, stukken tussen. En ook echt leuke dingen dat ik denk. Oh, wat leuk dat je dat doet. Uh, Street of Dreams. is dus bijvoorbeeld een stukje wat heel weinig gespeeld wordt. Uh, Shirley Horn heeft er in de tijd een hit mee gehad. Maar echt bijzondere stukken. Echt leuk. En dat, uh, ja, Ik zo zou zeggen... Opening. Ja, zeker. Ja, de keuze van Roebek was niet zo gek. Want dat is toch een beetje de tijd van ja, Sarah ja. Volland. Tuurlijk. Zeker. Maar ik ja. zie nog, uh, nog een paar andere mooie namen staan. Ja. Eén die natuurlijk gelijk in het oog valt is uh, Geertje Kouveld. Ja, ja, ja, Dat is natuurlijk wel... Wat leuk is, die, is, die, die wordt dit jaar 75. Het is, dat is ongelooflijk. onvoorstelbaar. En, hè? Ja, en nog steeds zingen als een duivel hoor. Het echt uh, nog steeds, die heeft heel weinig in kwaliteit ingeboet. Gewoon een sterk, uh, sterke vrouw. Ja. <laughs> en ja, dat zijn natuurlijk de bekende namen. En voor de rest, uh, ja, elke... elke... Zeg ik zelf, die we, die, we uit ja, dank je. die we uitnodigen, zijn wel de moeite waard. Ik zie bijvoorbeeld hem in de deurlo staan. Dat is een meisje die speelt, uh, meisje, een vrouw. Ja. Die speelt uh, mondharmonica. En ja, ik vind haar gewoon het beste wat er in Nederland momenteel rondloopt. En, uh, en uh, als iemand mag zeggen van uh, dat ze in de voetsporen van, uh, van toestien mag spreken, dan is zij het ja? wel. Ja, ze is geweldig. Het is dan eigenlijk ben je wel als, wat. Ja. Ik vind van wel, ja. Het uh, ja, zijn maar negen concerten. Je kunt maar negen mensen uitnodigen. Dezelfde generatie als Gretchen Kavel is natuurlijk uh, Ak Die is al 82, de goede man. Maar ook voor hem geldt, als je hem hoort spelen, dan weet je gewoon niet wat je hoort. Het blijft gewoon verschrikkelijk goed. Ja, mensen hebben, sommige mensen hebben het geluk. Het zit in hun bloed, hè? Ook. Nou, Ze kunnen niet zonder volgens Dat mij is waar. Ook. Maar je hebt ook wel een hoop mensen die op leven komen die gewoon niet goed meer zijn. En ik, Nu ga ik natuurlijk geen namen noemen. Ja. <laughs> dat begrijp je. Ja. Maar dat kan en dat is bij hun niet het geval. Ja. En dat, dat is gewoon geluk, denk ik. En ja, anders durven jullie dat natuurlijk ook niet binnen te halen. Nou, ja. Als, nee, maar goed, nee, maar je haalt dat, iemand dat, op dat, kwaliteit je binnen. Je moet mensen ook tegen in ja, bescherming precies. nemen. Hè? En, en, uh, maar dat is bij hun absoluut niet nodig. Want actvrouwen is dus net gezegd 82. Maar als je nog hoort spelen, ja, je valt nog steeds van je stoel. Ja. Het is echt uh, Op zich is de, de toegangsprijs, uh, ik heb even de achterkant gelezen van de folder. Dat is 15 euro. Dat is natuurlijk eigenlijk waanzinnig weinig. Ja, dat, dat is, dat is uh, niet voor iedereen zo. <laughs> dat moet je nee. altijd blijven beseffen. Ja, er zijn altijd mensen voor wie 15 euro wel een hoop maar voor een artiest die je nee, dan krijgt, is dat natuurlijk Dat is ook zo. Een... Ik, ga, ik ben regelmatig in het buitenland. En als je, daar, als je daar de toegangsprijzen ziet, bijvoorbeeld in Londen of in Parijs, ja, dat, dat, dat, dat, dan ga je richting ja. zomaar 100 euro. Voordat ja. je, en dan heb je nog niks. Ja, en ik zag ook dat jullie een passepartout hadden. Ja. Dat is natuurlijk heel ja. interessant. En het leuke is dat, die was vorig jaar 90 euro. En die is eigenlijk op verzoek van de passepartout 100 geworden. Die zeiden zelf van, joh, doe er nou wat bij, want we vinden het heel goedkoop. Ja, ja. is een beetje omgekeerd onderhandelen. Ja. Maar het geeft wel aan hoe enthousiast de mensen zijn. Ja, en hoe goed hoogte kwaliteit is die jullie dus blijkbaar ja, in huis ja, halen. Ja, nou ja, dat, dat doen we ons best voor. Maar ik vind het leuke, vind ik, uh, en daarom houden we het ook vol, want financieel is het al dertien jaar gewoon geen winstbakker, hoor, nee. dat, uh, dat, die concertereeks. Maar het leuke is wel uh, ook dat die mensen zelf uh, die verhoging vragen. Het geeft ook aan hoe enthousiast de mensen zijn voor die concerten en daarom hou je het ook vol. Ja. En we hebben een vaste schade wensen, en uh, die komen met elk jaar met een groot enthousiasme terug. En ik heb een paar jaar geleden zelf overwogen om ermee te stoppen. Omdat het me gewoon te veel energie ging kosten. En toen hebben ze me, zei me eigenlijk van overtuigd dat ik dat absoluut niet in mijn hoofd moest Niet aanhouden. doen! <laughs> ja, maar daarom hou je toch vol. Ja. ja. En wat ook wel leuk is om te zeggen, morgen de pianist die komt, dat is Rob van Bavel Nou, alleen voor hem kan je al komen. Want dat is echt een geweldenaar. Jong uit Rotterdam geeft les dat het in Rotterdam en... Uh, uh, Rotterdam en Amsterdam. Afgestudeerd in de tien, ook alweer twintig jaar geleden. Maar daar uh, van de Troonisch Monker wordt in de New York geweldig. Dat is wel een, dus, uh, Alleen hij jaar. is wel leuk om, om, om te komen. Ja. Ja. Hoe laat begint het? half drie en uh, de zaal gaat open om twee uur. En mensen zijn vanaf half twee, uh, kunnen ze ook op de koffie houden. Ze hoeven houden, we niet en, uh, ja. specifiek wat tevoren kaartjes te kopen, kunnen gewoon uh, zo binnenlopen. Ja, de ene keer wel, de andere keer niet. Dat, uh, ik zou het ze zo wel aanraden, want anders koop je van niks. Dat jullie hopen zomer. altijd nog eens een keer mensen terug te kunnen sturen, want we zijn vol. Dat is wat gebeurd hoor, dat is wat <lacht> gebeurd. En ik, inderdaad, we hebben een uh, voorzitter, meneer Hans Rijmers, die kennen jullie wel. Ja, daarna? Hans, ja. En die, heeft, die, die, die, die, die, die heeft dat nog altijd. Ja, precies, en die heeft dat twee keer mogen doen en daar was hij was heel, hier heel erg vergrond mee. <lacht> ja, grappig hè? dat je daar dan blij mee kan zijn. Dat <lacht> ja, je tevoren. mensen moet wegsturen, maar goed. Ja. Nou, bedankt dat je hier zo ja, snel naartoe uh, bent. Bedankt voor de aandacht. Neem nog wat te drinken en toch een koffie, want uh, dat heb je nu wel verdiend. En een glas water. <laughs> ja, een <de> glas water. <laughs> okay. En, tot en uh, wij schakelen meteen over naar uh, Freek Veldwies. Welkom. Goedemorgen, Freek. Die Goedemorgen. komt uh, vers van de pers uit het uh, Museum. Wat heb je daar gedaan? Ja, wij hebben net om elf uur we de opening gehad van de Open Monumentendag. Met het uh, onderwerp uh, Op Wijs. Op reis. Op reis. Daar hebben we een heel mooie tentoonstelling. En uh, normaal hebben we enkel twee dagen tentoonstelling met de Open Monumentendag. Maar nu wiften we mee met de historische Grand Prix van 1939 in het museum. Dus wij uh, staan uh, zes weken al met de fototentoonstelling en de entourage die we hebben staan. Ja. Uh, op reis denk je de trein. Of vliegtuig of wat dan ook. Maar de trein. Uh, natuurlijk zagen we al iets van uh, het station van Zandvoort. Wat op zich een heel oud en mooi station is. Doen jullie daar nog wat mee? Ja, wij hebben vanmiddag uh, om 1 uur. Heb ik een, uh, een rondleiding op het uh, station. Het is een uh, rijksmonument. En, uh, Veel mensen ja, weten dat niet. Hè? Nee, dat dat een rijksmonument is. Nee, iedereen zegt is. van, uh, god wat mooi. En uh, ik had het uh, laatst ook nog met iemand erover. En die zegt, ja, de, bij het station. Die zegt, moet je kijken, die, die goten, die, dat is nog helemaal een oude stijl. Ik zeg, ja, dat moet omdat het een uh, monument is. Ja. Ja. En het is, uh, het is gewoon een heel mooi monument met uh, verborgen schatten eigenlijk, kan ik zeggen. Want overal heb je wel wat, hè, en als je nagaat dat uh, heel vroeger, toen het pas was, was de uitgang niet de trap op, maar die zat helemaal rechts zwart bij de bij de opgang waar je met de fiets omhoog kon gaan ja. en daar zie je ook uh, boven de ronde deur zie een bord uitgang met twee konijntjes nou ah. dus de mensen die binnenkwamen van de trein die werden niet door de hoofdingang want dat was uh, ja daar gingen de mensen naar beneden en dat kwam ook omdat we in station een eerste, tweede en derde klas wachtkamer. Ja, net als in Haarlem, hè? Natuurlijk. He, ja. Dus de, de tweede en de derde klas die, zaten dus, die kwamen... de trap naar beneden, achter waar de loketten zaten... Ja. en de andere kant, waar het woonhuis is... daar kwamen de mensen naar beneden. Dus die mensen mochten niet in de weg gelopen worden. <laughs> dus de mensen die aankwamen, die moesten de uitgang op. Ja. En als je nou... die deuren zijn geblindeerd. Daar hangen uh, doeken voor. Maar dan kun je een klein stukje onderdoor kijken. En dan zie je de trap zitten. Oké, okay, grappig. Het ja. zijn alle ruimtes in gebruik eigenlijk van het ja, station. Ja, er zijn de oude zijn in gebruik. Daar zit een, uh, ik meen een hairstylist of zo. En uh, de oude bagageruimte is door uh, Margot Bergman of Kamp. Ja, de, de die artiesten uh, die ja. ook die, dat ja, heet, het de, hek gemaakt de, heeft. de andere ruimte... Rechts naast de trap, als je naar beneden gaat, is nu weer een souvenirswinkeltje. Dus ja. En, en de woonhuizen zijn de nog De woonhuizen bewoond? zijn uh, bewoond, bewoond? Uh, gewoon. Ja, ja. En maar ik dat is maar... ook, het, uh, als je voor het station staat, de rechterkant was vroeger derde klas wachtlokaal. Nou, en dat is nu woonruimte <laughs> onder andere. Ah, okay. Ik kan me nog van mijn eigen jeugd herinneren dat beneden aan het perron daar ook een hele grote goederenlift was. Ja. Is dat er ook nog allemaal? Of is het geblindeerd? dat geblindeerd? Dat, dat is niet zichtbaar. Ze hebben, die ruimtes hebben... Ik ken dat ook herinneren in mijn ja. jeugd. Ik ken me ook een ongeval herinneren. En volgens mij een, een dodelijk ongeval. Dat is een jongetje omdat kinderen daar speelden met die lift. En toen is daar verandering gekomen. Dat, ik ken me geen details, maar ik heb me dat wel herinnerd. Ja, die lift was open ja, zelfs, met die, alleen een ja. slagboom ervoor ja. of zo. En, ja, uh, nou, en die, die ging naar boven, op, uh, in de hal op boven had je dan de bagageruimte... Ja, ja. En daar kwamen de goederen aan. Ja, ja, ja. En dan verder was er van en Loos ook Ja, nog. dan ging het verder weer naar de zijkant. Ja, en ja. daar was van en Loos... Ja, het was heel... Het is een uh, depot, ja. ja uh, goed, mensen moeten maar eens goed naar dat seizoen komen kijken. Want ja. het is een prachtig gebouw. Het is een prachtig gebouw. En, en de versieringen, de betegelingen. Ja, dergelijk. de betegelingen, de, de school, de, op de zolder de, het dak eigenlijk. Er staan allemaal zeilbootjes. Er zitten... Uh, in het midden, boven de roketten, zit een, een zuil. Er zit zo'n uh, zo stand, zo'n drietand zitten. Op de hoeken zitten uh, uh, twee maal twee. Een vissersvrouw en een visserman uitgebeeld. Dus er zitten zoveel details in. Ja. Buiten hebben we bij de oorspronkelijke woning van de stationschef... hebben we tegeltjes met uh, het wapen van Zandvoort. Uh, een stoomtrein. En okay, ja, er zijn zoveel goed. details uh, in dat... Uh, en dat is gewoon, ja, je moet echt in de rondte kijken daar. Ja. Ja. Zijn er nog meer monumenten, open monumenten in Zandvoort die uh, in de schijnwerpers ja, gezet vandaag worden? vandaag is... Uh, die doet ieder jaar ook uh, op zaterdag uh, de kerk, de protestantse kerk. Ja. Die hebben open monumentendag. Okay. En verder hebben we op Zandvoort uh, niks, geen open monumentendag. Nee, we hebben vorig jaar hebben we nog op zondag hebben we het unieke gehad dat we naar Groot-Bundveld konden komen. Ja, kijken. Ben ik geweest voor u? Uh, ja. Nou, dat was voor iedereen een openbaring om daar ja. eens te kijken ja. hoe dat daar eruit ziet. Ja. En dat was, uh, ik zelf heb dat. Ja, heel mooi ervaren. Ja. Je mocht niet overal komen, maar goed, dat is logisch. Je hebt daar privévertrekken. Mensen wonen daar ja. nog. Ja. Ja. Maar aan de andere kant, wij hebben dus heel weinig monumenten. Nee. Nee. We hebben het Gassershofje. Al is het voor na de oorlog, is een rijksmonument. We hebben op de Hamerstraat verschillende panden. Die zijn een rijksmonument. En we hebben in de Poststraat... Het huisje met, die huizen met die uh, veranda's. Ja. Ja. Dat is ook uh, Rijksmonument. En ja. verder uh, ja, hebben we en, niet veel. En de uh, Schuur van Dorsman in de Smederij? Nee, dat is uh, gemeentemonument. Okay. En de Smederij is ook gemeentemonument. Okay. Dus, uh, ja, en de rest is allemaal weggesaneerd. Ja, als je <laughs> nagaat dat 200 meter van de kust... Uh, hebben ze alles gesloopt in de ja. oorlog. Ja. En, uh, ja, nou, ja, er is en daar is wel een unieke gebouw eigenlijk... Ja. Ja, als je de oude hotels uh, ziet, ja. een uh, geweldige... Ja, we hebben goed. ze gelukkig nog in het museum staan. De ja, market, daarom. Dus, ja. dus, dus de mensen uh, moeten naar het museum komen? Ja, we zijn, uh, twee dagen uh, zitten we nog uh, in het museum. Morgen gaan we om twaalf uur open. Morgen hebben we ook nog uh, tegen een, uh, een kleine vergoeding uh, een rondwit met pater magen door Jaaf Kroon. Ook oh, dat is leuk. Dus uh, we hebben genoeg activiteiten. Goed, en vanmiddag station... Vanmiddag hebben we om 1 uur en om 3 uur, uur hebben we een uh, rondweiding in het station vanuit het uh, museum. Oké, okay. mensen die nieuwsgierig zijn kunnen. Die kunnen naar het museum aansluiten. komen. En dan lopen jullie naar het, het is station. Ook, uh, deze dagen, uh, tijdens de open, open monumentendagen, is het uh, gratis toegankelijk. Oké. Okay. Dus helemaal goed. Genoeg Moet activiteiten. Oké, okay. nou mooi. Dankjewel voor je komst, uh, okay. Frik. En uh, nou. Mensen moeten maar eens naar het museum gaan, want het is nog steeds een prachtig okay, museum. Het, is, het, was steeds mooi, het, het museum. wordt steeds mooier. Het okay. wordt steeds mooier. Jij mag dat volgende muziekje aankondigen. Dat nee, niet... want oh. we gaan de agenda doen. Oh ja, we gingen de agenda doen. En dat begint weer uh, met Zandvoorts Museum, waar al doorgaand een uh, foto van Anne Frank is, al sinds mei. Die ja. loopt nog tot uh, 21 december. Ja, dan hebben we ook de tentoonstelling historiek. Uh, Grand Prix. 75 jaar geleden vond de eerste straatrace plaats. Dat was 1939. Ja. Vandaag is er dan waar we net met Freek over hebben gepraat. We gaan naar Zandvoort. Open, gecombineerd met open monumenten. dagreizen. Ja, Reizen. Goed. Dan gaan we naar morgen. Dat was dus Jazz in Zandvoort. Het nieuwe seizoen met Marjorie Barnes in theater De Krocht vanaf half drie. Twee uur gaat... Het theater open. Ja, en uh, de 17e september uh, kunnen we naar de filmclub van uh, Simon van Collum. Uh, dat is vanaf half acht in uh, het Circus Theater. Ja, 18 september uh, Ayuma Summer Sessions op het strandpaviljoen Ayuma vanaf acht uur. Dat kun je op de site vinden van Ayuma, dus uh, daar kun je alle informatie vinden. Twee dagen later, 20 september, een Ierse avond in Café Koper, St. Patrick's Day. Ja, ik heb begrepen dat daar ook allerlei lekkere Ierse hapjes en drankjes zal bij vast uh, gezongen worden. Het zal ook. vast ook gezongen worden, ja. ja om ja, 8, uur s avonds, om 8 uur s'avonds. Om 8 uur s'avonds, ja. Diezelfde 20 september eh, hebben we weer een Jutters kofferbakmarkt op het eh, Gashuisplein van 10 uur ja, tot 4 uur. dat was groot succes, dus dat is een extra ingelaste uitzending. Ja. En 21 september, dan is er weer een classic concert in de Hervormde Kerk. Dat is het uh, Prinses Christina Concours vanaf 3 uh, uur. Goed. En dan. Uh... Even een opmerking, er zou een mountainbike vier dagen zijn, maar die gaat niet door. Nee. Dat was een, een dienstmededeling. Ja, dienstmededeling van land- en tuinbouw. Ja. Rest ons nog om ja, we gaan Hoogland bedank, te bedanken ja, we gaan voor bedank. de gastvrijheid. Thomas uh, voor de regie en de techniek. Yvonne, Gert en Gerry voor de samenstelling van dit programma in de redactie. En uh, Yvonne ook als gastvrouw, heel erg bedankt. En dan rest mij nog iedereen om jou te bedanken als collega. Dankjewel, Don de Grebbe. Het was weer. Het was geweldig. weer gezellig. Bedankt ja. ook. En, en we wensen ze... iedereen een prachtig weekend. Ja, er is ja. gewoon zo en een, weer En de mooie zomer. Die hebben we ja. niet in de agenda gemeld natuurlijk. Maar die is er natuurlijk ook, hè. ook. Ik ben ja. morgen daar de hele dag. Want ik ben Marshall. Dus ik, uh, ik ga ook genieten daar. Uh, ja, lekker in het zonnetje. Als in het kan. zonnetje. Dus het en dat, wordt, dat ja. hopen we dan maar. Dat we een soort wat ze noemen Indian Summer de hebben. Indian Summer. Lekker de en... nazomer.